De handen zo. Leuk pidoe dat het los viernes sean de fiesta.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 Tot zover het ritme van ZFM via de kabel Voor 45 ...en in de Eter op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Dit is Ondertuig Nederwit met het NOS Journaal. De Wiegepolder in Zeeland wordt toch onder water gezet. Daarmee kan de uitdieping van de Westerschelde doorgaan. Het kabinet besloot aanvankelijk om de natuurschade te compenseren... ...met buitendijkse schorren en slikken. Maar de Raad van State had er vraagtekens bij en legde de uitdieping stil tot woede van de Belgen die de bereikbaarheid van de Antwerpse haven in gevaar zagen komen. President Obama ziet de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede... niet als een erkenning voor wat hij al heeft bereikt. In een reactie zegt Obama dat het vooral een aanmoediging is om in actie te komen. Hij zegt dat hij verrast is. Ik heb niet het gevoel dat ik thuis hoor in het gezelschap van de mensen... die de prijs eerder hebben gewonnen, zei Obama. De moord op een crash-eigenares in augustus in Amsterdam... is waarschijnlijk gepleegd uit jaloezie... Dat zegt justitie na de arrestatie van een vrouw. Die zou opdracht hebben gegeven tot de moord... omdat het slachtoffer een relatie had met haar man. Een verre neef moest de crash-eigenares ombrengen. Die neef werd al in augustus opgepakt. Het plaatsen van muziekbestanden op websites zoals Hives blijft gratis. Auteursrechtenorganisatie Buma Stemra heeft het plan om 130 euro te vragen... voor elke zes fragmenten die iemand op zijn website plaatst ingetrokken. Aanleiding is de golf van verontwaardiging die volgde op het plan... Minister heers Ballin en staatssecretaris Heemskerk zijn tevreden met het besluit. Een Amerikaanse draagraket en een sonde zijn met 10.000 km per uur op de maan ingeslagen. Het ging om een experiment van de NASA die wil weten of er water op de maan is. Dat is van belang voor als er bemande ruimtestations op het hemellichaam worden gebouwd. De stofwolk van de crash van de draagraket is geanalyseerd door de sonde die korte tijd later neerstortte. Dan het wier vanuit het zuiden en zuidwesten toenemende bewolking en vanavond en vannacht overal veel regen. Plaatselijk wordt het 6 graden. Morgen wisselend bewolkt met enkele buien en maximaal rond 15 graden. Dit was het... Hallo bedrijfseigenaren. Heb je wel eens nagedacht waarom je eigenlijk nog steeds in die suffe ouderwetse krant adverteert?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 Hij wordt mijn kwaad aan mij. Hij die haast 1500 verrode maatskopij. Ze leiden het honden, ze vielen hard vrij. Er is wat voor me kinder, hij maakt soms ook oogspaard. De ijs van nou had het dus Als ze een te en al hebben ze geheeld. Het iedere losse krijgen is de richting van het veld. Het had ze De poeder Ze I'm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 Here on the ladder. Of... Mr. and Mr. Alton John yeah!